We gaan verder, dat is het tweede gedeelte van L.S. We gaan verder. Ja? Iedereen is klaar? Jube? Eh? Iedereen is klaar? We hebben geen tijd om te verspillen. He? Het ergste is natuurlijk van alles, is leugen te vertellen. We, vaak we vertellen we leugen waarbij we ook geen behoefte hebben, maar gewoon vertellen leugen. Het is zo ingebakken in ons. En moet je leren dat niet te doen, want dan, dan zal je niet meer neus hebben voor de waarheid. Na een tijdje zal je weer zo uh, doen dat gewoon... En je zal niet meer weten wat waarheid is. En dan is het afschuwelijk. Want dan zal je ook niet meer weten hoe je met de schepper kan, in een relatie kan opbouwen. En daarom is bij, bij ons, wat wij leren nu, is het ook steeds moeite doen steeds moeite doen om helder te worden. Helder betekent niet gecompliceerd. Gecompliceerdheid komen door leugens. Je de schepper heeft een mens gemaakt om eenvoudig, geniaal eenvoudig te zijn. Geniaal is eenvoudig. Enkelvoudig te zijn, eenvoudig. En niet, en niet verdraaien dingen, dat en dat. Ook in onze wereld vaak zie je ook mensen die bijvoorbeeld die enorme rijkdommen hebben vergaard. Die willen eerlijk zijn. Eerlijke zaken hebben gedaan. Juist met name omdat, ja goed, zitten, zat in zijn karakter. En die dat deed het wel gewoon. En vaak mensen die streven naar rijkdommen en proberen dat op, op, een, op een leugnachtige manier te doen. Te doen. die kreeg je dan nooit voor elkaar, elkaar. Ook in elk andere ding. Oké. Okay. Dus nog even we hebben die over die... Mm, we hebben die voor de, de eerste oot klaar. We hebben het uit. Ood 11 Dus de eerste paragraaf hebben we nu afgemaakt. E? Ja. Ja. Nee, we hebben ook de eerste oor. De eerste oor, de eerste dus hebben we ook. De eerste, zeg ik dat. De eerste, we zitten nu dan in het uitspraak. Shoshana, ja, dus de shoshana, de Lili onder de, de Lili, Zeg dat? Leli, de uitspraak is lili, lili. En dan hebben we de eerste, eerste paragraaf al afgemaakt, dus paragraaf half. En nu komt paragraaf bed. Tweede paragraaf, dus de pagina drie, pagina... Half, ja. Nee. Oké, okay, we, uh, okay. we hebben dat niet afgemaakt. Uh, Oké, okay, dan is het, gaan we nog dat even de laatste, de laatste zes regels, geloof ik. Ja? Dus direct na, nog een keer halen, na de, na de vette letters ja? van de eerste linie. Sorry, van de eerste alinea, uh, de eerste kolom, pagina drie. Zie je dat? Dus 1, 3, 6 regels van onderen. We hebben iets daarover gehad. Ki Jut Gimel midot Rachamim, we hebben het gehad. Oh, nou, dat is het. Ah, de onderaan, oké. Eh. Nief Hennasje Hennas. Ah, oké. Dan laten we het nog een keer even. Dat, dus, Ki Jut Gimel midot Rachamim, dat. Dat dertien eigenschappen van barmhartigheid, Shehen, hamochin haslemim de Nukwa, dat zij zijn licht, volmaakt licht van Nukwa, dat betekent dat zij vol is van licht van die tien sferot, Nifhanoot, Shehen, nifhanot. het wordt beschouwd, Shehen, dat zij die di dertien Eigenschappen van eh, Nukwa, ze hem, missowo wot, omringen haar, um rot en schijnen in haar, stralen in haar, mikola tsadadim van alle kanten, saviv, saviv, rond, rond, rond, rond, rondom haar. Dus de dertien eigenschappen. 13 woorden, hè? En dan hebben we gezegd de 13 eigenschappen van barmhartigheid. Dat zij nu, omdat zij nu in volledige in volle toestand is, die nu ja, dat, dat, dan wordt het beschouwd dat of zij allemaal omringen haar. Wat betekent omringen? Gaan we kijken verder. Wanneer wanneer ...en zij wordt beschermd... ...al je degen... ...door hen... ...door die dertien eigenschappen... ...van barbaardigheid... ...mi... ...oh, daar gaat het nu... ...de, derde, de derde, drie, drie regels van onderen... Mimaga maga... ...van het aanraken... Achitsonim ...van het aanraken van... ...buitenstanders... Oké? Okay. ...buitenstanders zijn altijd voor ons moeten zijn niet de buitenlanders buitenstanders maar onze eigen uh, onze eigen uh, zeg het, dus het aanzuigen van onreine krachten in ons voelt het als buiten als het aanvallen van, als aanvallen van buitenstanders en, en daarom is ook vaak een mens die onderontwikkeld is, die heeft vaak de hart voor een ander, etcetera, etcetera. Waarom dan? Omdat die zit dan vol van, met klipot, van die onreine krachten. Hij zit vol van die, van die dingen. Zij vreten aan hem. En hij projecteert het op de buitenwereld. Op de buitenwereld, Begrijpen we dat? En daarom is het, in, wanneer wij, naarmate wij ons vervolmaken, betekent uh, gaan leven naar de wetten van het heelal, zullen wij ook onthecht raken van de aanzuiging van de klipot van onreine krachten, overal waar tekort is in onze waarneming, waarnemingsvelden. Daar, daar komt bij ons het gevoel dat er iets wordt afgezogen van ons. Wat hebben we bedoeld? Leegte. Leegte. Uh, Stap voor stap zul so je het al aanvoelen, voelen wat het allemaal is, aanzuigen van een reine kracht. Dat je voelt dat er iets lekt bij jou, van jouw innerlijk. Lekkage. je hebt een innerlijke lekkage van jou. Vrouwen kan het misschien meer begrijpen, uh, omdat uh, vrouwen hebben dat mannelijks iets wat ook leek daarop. Dan word ik nee, ik bedoel ik nee, ik bedoel ik moet je zo zeggen, nee nee, lachen, het is <sahalia> gewoon. <-het> Dan kan je ook zien, ook geestelijk wat het lekkage is. Precies hetzelfde ook geestelijk een lekkage is, maar dat is voor mannen bij voor mannen en voor vrouwen om hetzelfde, verschillende manier, maar ook bij mannen bij vrouwen absoluut. En dat gaat alleen afhankelijk is van jouw ontwikkeling. Wat is ontwikkeling? Van veel boeken lezen, nee van jouw bereidheid om aan jezelf te werken, om en aan jezelf werken, je, werk je aan het scheppingsplan, aan het ver, ver, ver, ver, ver, vervullen, uh, in vervulling te brengen van jezelf. Dat betekent ook vervulling brengen van het scheppingsplan. En dat is een aanzuiger van kind. Wat, wat zeg je dan? Dus nimaga, dat is de derde regel van onderen. Van de eerste alinea, uh, ze het midden: Mimaga van het aanraken. Kijk, elke woord is hier belangrijk: Mim, van het aanraken van de buitenstanders. Dus die, die, die, die vnukwa, het laatste, laatste station, laatste kracht van het atsibut, van van zij wordt door zich in volmaaktheid te brengen, door alle lichten te aanvaar, te in staat zijn waar te nemen. Uh, wordt zij omringd door die krachten, door die dertien eigenschappen van barmhartigheid. En dat is iets te voelen voor ons, absoluut. We kunnen gewoon gaan voelen wat het allemaal is. In elke toestand kan je het voelen dat jij omringd wordt op die momenten met barmhartigheid van de schepper. En dan zie je, absoluut zie je dan, op jouw niveau natuurlijk, zie je dan, Helder, absoluut, duidelijk, uh, tet tete kan je dan, als het ware, de schepper zien op jouw niveau. Je hoeft niet zo te zien als Moses bijvoorbeeld, maar op jouw niveau, wat betekent tete, tete Wanneer kunnen wij de schepper zien? Waarom kunnen wij de schepper niet zien? Omdat aan ons zijn aangekleefd, aangezogen worden aangezogen... Uh, die onreine kracht. Onreine kracht is niets anders dan. Hij heeft het de schepper zo. So, ook de schepper heeft die, ook geschapen. Waarom? Om ons volwassen te laten komen. We hebben volwassen. Want als het mij. Als het mij irriteert van binnen. Als ik wel bewust daarvan ben. Dat dit mij tekort brengt. Dan ga ik daaraan werken. Uh, wanneer ga, ga je naar de dokter? Als je pijn hebt. hebt. Niet als je gezond bent, ga je naar de dokter. Ik heb, vaak komen mensen al te, te laat naar de dokter. En dan zeggen ze, nou, al te laat. Ja, of te laat. Of, eh, zo. Dus zo is het ook hier. Omrong, omringen, omri te, omringd te worden met die eigenschappen. Dat, dat voelt alsof je, niet in de watjes gelegd wordt, maar alsof je beschermd wordt. En dan ben je op die momenten dan, waarom hebben we angst? Angst hebben wij ook voor scheppen, ook voor alles. Angst hebben wij alleen omdat wij aangezogen worden door onreine krachten, door onreine gedachten, door, door uh, overspelige gedachten, overspelige fantasieën, overspelige wensen, etcetera, etcetera. En we moeten aanleren om het in de om, he, om die overspillige gedachte nog in de kiem van ons te laten verwijderen. En niet te wachten totdat het al een kwaadaardig geswel wordt. Het makkelijk is als je het direct moet je van jezelf afzetten, dan door leren van Kabbalah, zal je dat ervaren, zal hij dat erg oplettend zijn dat je het uh, op tijd zal erop reageren. En wij zien het wel dat het wij zijn een product van die noekwa, van die maalgoed, van het zevoel, waaruit alle goede komt in onze wereld. En als we zien dat zij ook zo iets wordt beschermd, zie je, door mimaga, het van het aan van het aanraken van buitenstanders. En de, uh, en de buitenstanders zijn altijd voor haar buitenkrachtig, het heeft de uiterlijke krachten, buitenlijke die worden altijd door haar ervaren, ook in, door ons. In de, in de toestand van, van Katnut. Van wanneer wij niet de tien sferot ervaren. In elke toestand. Kijk eens wat hij zegt. Een conclusie of paraslot zegt hij dan. Kijk eens wat hij zegt. Want zo lang. Zo uh, so is tijd. Maar so lang als er dat zij niet heeft, mogen. Hamogen. het licht, laten we zeggen, een soort licht, welke okay, so zullen we dat allemaal noemen, Hamogen hagdolim, een grote licht, hagdolim betekent groot, hamochin betekent heb ik u graag al eens een beetje verteld, licht van zeer antinormaal goed, Het licht van die zeven onderste Scherot wordt genoemd in, in wordt genoemd dan morgen. Okay. Uh, Beharad Gochma in, in de de, de zee heeft dan uh, Beharad Gochma in, in het schijnsel met een schijnsel van Gochma want altijd moet een beetje Malgoed of Noekwa moet altijd een beetje Gochma hebben Gochma is wijsheid anderen hebben allemaal dat niet nodig alle negen sferen hebben dat niet nodig Interessant, hè? Dat alle bovenste, hogere, alle negen sfeerrood. zijn allemaal eigenschappen van de, van de hogere, van de schepper. Die hebben genoeg aan chassadim. Aan, aan, aan, aan, aan genade, en dat soort. Die hebben de grote toestand niet nodig. Alleen malgoed, omdat malgoed is al de laagste van alles. De laagste, dat is de schepping zelf. En dat is het meest grove van alles. En daarom grove, hoe grover, hoe meer heb je hebt go Gochma nodig. Gogma kan penetreren in die grove, in de grove toestand. Kijk nou bijvoorbeeld twee mensen. De ene heeft een klein beetje egoïsme. Ego, egoïsme, sorry, egoïsme. Eigenliefde, e e ja. En de andere heeft een grote, echt een zware ego. Hij heeft een grote, grotere. Ja. Makkelijker is ...om die andere te, te laten corrigeren... ...die een kleine ego heeft. Ja, een kleine ego. Ego of... Ego. Ego? Ego. Ego. ego. Huh? Ego. Ego. Okay. Ego, Oké. Ego. Een kleine ego heeft. Makkelijker hem te corrigeren. Ja of niet? omdat hij een kleine kleine behoeftes. Kleine dat. En die andere heeft een grotere... Die, ...die wil alles. De hele wereld. Nou, die heeft moeite om... ...die heeft ook een kracht in zichzelf... ...om veel te hebben... Nou, die heeft heel moeite, veel meer moeite om, uh, om zichzelf te ja. Maar stel dat zij op beide gecorrigeerd worden, wie is dan ster? Wie is dan, uh, wie is dan meer uh, hoger? De egoïst wordt, juist natuurlijk. Hij die grote ego heeft. Ego heeft. Als die maar zich, als die zichzelf gecorrigeerd heeft. Dan is het een, een zegening voor hem en voor de schepper en voor de hele wereld. En iemand die kleine ego ego heeft. Ja? Ja? Maar als zij beter niet gecorrigeerd zijn, dan natuurlijk is de dommerik, is beter. <laughs> als de beter niet gecorrigeerd zijn, de ene heeft een kleine ego en de andere kleine ego heeft. Dan is natuurlijk weer degene die kleine ego heeft, ja, kleine ego liefde heeft, dan natuurlijk is hij minder gevaarlijk voor, voor de maatschappij. Beide zijn gevaarlijk, want beide zijn niet gecorrigeerd. Maar de ene die dan, die dan, ja, is een beetje gaat een beetje domme dingen, kleine dingen. Maar de andere is een zware egoïst. Die gaat, het, die gaat criminele, criminele dingen. die nog de andere dingen. En misschien de wereld even kop, kleiner, kop, kopje kleiner te maken. Maar als je hem gecorrigeerd, dat natuurlijk is, hoe groter ego de ego is van de mens des te mooier is dan des te liever we hebben we hem hier bij ons maar doet er niet toe als iemand een kleine ego heeft die komt hier en die kan zich lekker makkelijker sneller corrigeren en dan gaat die helpen die andere die een grote, grote schurk is schurk betekent dat jij nog in jezelf je nog ver van gecorrigeerd hebt dat ook, hebben we ook goed hier als iemand die kleine, kleine ego heeft hebben allemaal van de grootte van het ego zegt het dan iets over de kwaliteit van de ziel. Het is ook weer niet. We hebben gezegd in het begin dat, dat over de kwaliteit van de ziel valt het voor ons niet. We weten niet welke in welke toestand verkeert de ziel zich. We absoluut niemand kan het zien. Zelfs Mozes kon het niet zien. Die, die volledig over hem gesproken zei, dat hij gesproken had met de schepper. scheper teta. Dus hij hoefde niet zichzelf instellen zoals anderen dat doen. Trouwens, als wij Kabbalah leren, zullen wij ook... Dan moet je niet denken dat ik het spreek uit hoog moet, God behoedert. Maar wij zullen allemaal leren contact te hebben met het hogere, met de schepper. Waar zij nu, mijn volk staat nu anderhalf dag en allemaal een dag en nacht en helemaal in tranen en dat. Wij zullen dat allemaal leren met, met, de, met de schepper... Uh, contact te leggen, net zo so makkelijk of net zo so moeilijk als het draaien van de telefoon. Hoor je dat wat ik zeg? Iedereen hoort dat wat ik zeg. Jij zal iedereen zal het allemaal ervaren. Zo makkelijker of zo so moeilijker is. Alles hangt van jou. Dus ik bijvoorbeeld wat gisteren zei mijn vrouw iets uh, dat me. Uh, elektricien komen en dat en uh, allemaal uh, dit. Die moeten weer dit. Uh, en mevrouw dan zegt dat, dat ik ging naar de Aurora ergens iets kopen, weet ik. Maar voor mij is het alleen maar, alleen maar zo. Dan, dus zeggen dat, word ik afgerukt van zoger. En dat was aan het einde van de week en dan had ik erg een zware week. So, dan was ik een beetje zo voelde like, uh, ik dat, hoe of ik dat, geïrriteerd had of zo so, Net zo voelde ik een klein beetje dat, of, dat merk ik aan mijn vrouw, als zij, zij kan, ik kan haar ik kan nooit geïrriteerd laten. Maar als, zij, als ik zie dat zij een beetje dat is, dan betekent dat dit een projectie op mij, dat dit van mij ze neemt het over ofzo. Dat, dat ik, ik ben dan misschien te druk, op dat moment. Maar, na al die drukte, ik voelde voelde ik net, om, dat moest ik dan, ging ik even zover doen. Retellen. Was alles weg? Alles weg. En dan kwam ik over de. Ze ik in, misschien drie, drie uh, één zinnetje heb ik of vijf zinnetjes gelezen. Kwam ik naar buiten en ze zagen dat ik uh, waar is het, op, waar is het drukte en alles dat. Omdat direct kom ik bij de zorg, direct heb ik de schepper voor me. Absoluut, direct. Dus minder dan het, Het. Uh, zeg je dat. Draaien, draaien van, het, van het telefoonnummer. Zo zullen we allemaal dat ervaren. Het is niet moeilijk. Je moet het allemaal op jouw niveau dat doen. En ik moet het op jou. Iedereen moet op zijn niveau dat doen. En direct zie je de realiteit clear. Duidelijk. Dan opeens, na, na twee, twee zinnetjes gelezen te hebben. Dan als iemand zou me zeggen, nou drie minuten geleden was, was je druk of... Maar dat is dat? Dat was iemand anders Dat was iets van buiten mij, iemand, dat iets van uiterlijke mens, die was iets met dat dit en dat en dat. Maar iets van binnen is, die is, die was dan op dat moment absoluut in eeuwigheid verbonden met de eeuwigheid. Dat moeten we allemaal, we allemaal, allemaal ervaren. We zullen zien dat het niets anders is, niet dat iets, iets komt op mij, niets komt op jou als jij het niet oproept. En we zullen zien ook dat wij ook altijd, zelfs alleen de Jobons, die wij verdienen bijvoorbeeld, of verdienen, dat door het leren van Kabbala, door jezelf in overeenstemming te brengen met de Kabbala, met de Schepper bedoel ik, niet aan, aan, aan leer het koppelen aan de leer van Kabbalah. Door Kabbalah. Maar dus jij zal zien dat ook de verordeningen van boven, die voor jou weggelegd waren, of zelfs de lot, wat op jou, wat, waar jij dus volgens de sterren, sterren, sterrenriem, was, dat, dat, het, dat jij aan jou is gegeven, dat jij het moet ondergaan, bijvoorbeeld. Dierenriem, precies. Dat het allemaal wordt teniet gedaan door jou. Leren van het geest. Want de dieren, de astrologie, die astrologie niet zo ver als de ziel van de mens. Begrijpen we? Als een mens leeft hier als dier, of sociale deer, dan doet politiek, of zit in het parlement, dan, of, of is professor, of nobelprijswinner, allemaal zitten ze dan onder de sterrenriem. En ze zijn allemaal onderworpen aan de astrologische, aan de krachten van de, van de hemellichamen. Al wat wij leren is ver hoger uitstrekt waarbij we door al die hemellichamen heen gaan. En ze hebben, hebben de kracht niet om ons uh, in onze streven tegen te gaan. Absoluut. Wat wij leren is niet. Uh, uh, is, het blijft eeuwig. Hangen aan, ons, aan onze ziel. Absoluut eeuwig blijft jouw eigendom voor eeuwen. Voor altijd wat wij leren. Daarom zeg ik: probeer niet te onthouden iets. Het komt in jou. Je moet niet vasthouden. Je moet niets vasthouden wat wij leren. Het komt in jou. En moet je moet niet vasthouden. En als het komt, weer nodig is, dan kan je het geven. Het is niet van jou dat jij het moet vasthouden. Alle kennis van onze wereld, met alle religieën, met, alles wat, met alle filosofieën, is allemaal overbouw wat jij doet. Helpt het jou natuurlijk om, om te manoeuvreren in deze wereld, alleen nog deze wereld. Ga je dood, gaat de dood, allemaal samen met jou de graf in. Wat wij leren is niet, is niet door mens gemaakt. Vergeet je wat we Daarom moet je niet onthouden. Het is niet, een, niet dat je het probleem denkt: oh, je gaat meer onthouden, dan kom je dichter bij de schepper. Absoluut onmogelijk. Okay. Dus, alles leren wat ze leren, dan taalmoed en alle andere dingen, om te onthouden, ze komen niet, ze komen niet dichter bij de schepper, ze komen niet naar hun bevrediging. Geulah. Ze komen niet, begrijp je wel? ik bedoel? De dan, een paar van de hele generatie kunnen door, door Talmud, bijvoorbeeld door alle andere Joodse uh, wetenschappen, dat betekent wetenschappen die ik ook van boven gegeven, kunnen ze tot het licht komen. Een paar, een paar, en hoeveel leren ze daar? En anderen die gewoon, gewoon een beetje kreperen, een beetje zitten zo hun broek te versleten, is veel beter natuurlijk dan dan dan te gaan drinken of andere dingen te doen veel beter om dat te doen dan zit je bijvoorbeeld zijn broek te versleten om bijvoorbeeld te leren daar al die bubububububububu's te doen dan bijvoorbeeld dan te gaan dan te gaan bijvoorbeeld een auto te legen veel beter je door beide kom je niet word je niet kom je niet de externe schepper ook niet verder Oké, okay, dus wat zeg je dan? In Holzman, dat, dat telkens, ja, dat is de laatste, uh, zeg je dat? Uh -huh, drie regels nog van onderen. Want telkens, ze een ba a mochin dat ze de niet heeft, de mochin Agdolim, het licht, uh, volle licht, uh, grote licht, gadooi van het woord groot beharad gogma, in, een, in een, een beetje gogma, in een schijnsel van gogma. Want alleen, maalgoed heeft gogma nodig, de wijsheid. En daarom ook, elke religie behoeft geen, geen wijsheid. Zij ze behoeft, behoeft, ze zeggen alleen, wees genadig. En genadig is niet, voor, is goed voor de engelen. engelen, maar niet voor de mens. Een mens, weet je wat ik bedoel? Een mens is wij komen van de malchut van Noekwa. En Noekwa kan niet tot haar volmaaktheid komen. Volmaaktheid betekent dat 13, alle 13 eigenschappen van barmhartigheid omringd, om haar omringen. En dat geen onreine krachten haar, zeg dat, aanzuigen eraan. Zonder dat zij een klein beetje gogma in zichzelf ontvangt. En wij zullen leren hoe dat het mechanisme, hoe dat werkt. En precies hetzelfde is met ons. En Chogma komt van de linkerkant. Van de linkerzijde als het ware recht en linker was het een samenspel. En dan komt het tot een gemiddelde waarbij genade. En daarin zit ook een beetje uh, Chogma. Chogma is de kracht van de, van de, van de scheppingstaat. Moet altijd in ons zitten. Daarom ook we, bijvoorbeeld, uh, de Joden moet bijvoorbeeld elke Shabbat doen. Shabbat is niets anders dan... Dat de mens zichzelf. Het Shabbat is maal goed. Zeven dagen van de week. Zeven dagen. En Shabbat is maal goed. Shabbat betekent dat op Shabbat de mens zichzelf met de oerkrachten. Betekent van de oerscheppingskrachten in verbinding brengt. Want in de oerkrachten van de verbinding van de zes dagen. Van zeven dagen van, van de schepping. Daar zit alles, alle antwoorden, alle krachten die mee kunnen, alleen maar die kunnen mee de mens en de mensen kunnen helpen. Dus telkens elke week ervaren wij dat licht een klein beetje, natuurlijk, niet tot de komst en uh, tot de martikoen, voor de uiteindelijke correctie. Maar ervaren wij precies hetzelfde moeten wij die krachten hier in ons aanboren, die alle, alle scheppende krachten in ons moeten wij dan aan het licht laten komen. En niet een klein beetje. Wat heeft het tot, tot gevolg? Als je een nieuwe batterijtje koopt. We hebben er al over gesproken. Een batterijtje. En je stopt het in je mini recorder. Ja, en als je een klein beetje daar opneemt. Ja, een klein beetje opneemt. En dan ga je weer dat opladen. Een klein beetje opladen, dan ga je weer opladen. En niet leegmaken helemaal jouw batterijtje. Dan na een tijdje gaat ze dan... Huh? kapot, omdat zij steeds elke, zij weet niet wat haar capaciteit is. Zo so, ook in met de mensen in onze wereld, de cultuurpatronen, weet je, uh, all alles wat alle alle tradities et cetera, in in onze wereld, die geven de mens maar raken laat de mens zijn eigen, hoe dat, scheppingskrachten voor 2%. Wat zei Einstein? 2% mens gebruikt. Geweldig dat hij dat kon zien. Hij was geen kabbalist. Hij was een mens van onze wereld. Maar toch had hij gewoon in zich via de natuurkunde. Kon je het ook zien. Dat het alles kan zien in onze wereld. via ook via de natuurwetten. Dat wij gebruiken in onze wereld. De wereld gewoon tot 2% van jouw energie. Nou, Dan tijdje natuurlijk na 2000 jaar van alle religieën. Die hebben we dat in allerlei... allerlei ...klappen van de zweep, die dan al die culturele patronen die je hebt... ...in Nederland is Nederlands Nederlandse, in de Russische... ...allemaal nodig om van een mens een gecultiveerd, getemde dier te maken. Absoluut. Allemaal, we zijn allemaal getemd, getemde dieren, getemde dieren. En niet wilde dieren, dat is helemaal Aan de ene kant is het wel progress. Aan de andere kant is het... ...als je kijkt naar een, naar een, naar een leeuw of een tijger, die ergens in de jungle is... Het is prachtig om te zien. Als je kijkt naar, naar een teger hier en een, een artis. Dat is wel aardige jongen. Aardige jongen, maar toch wel mis je iets. Hij loopt wel dat, maar mis je iets, alles krijg je dan met een, met een, met een, met een. Met een met peep, alles met een pap kreeg je dan elke dag. Hij hoeft niet aan zichzelf te werken. Hij gebruikt zijn scheppingskrachten niet. Zoals ook wij, wij gebruiken onze scheppingskrachten niet elke dag. Elke dag hebben we wat hebben we nodig. In de ochtend sta ik op koffie, dat, ga ik even in de auto, of ga ik dat, ga ik naar mijn werk, alles is geregeld, en waar zijn mijn scheppingskrachten, weet ik iets van mijn scheppingskrachten? Liever helemaal niet te weten, liever helemaal rust, laat mij met rust. Ja, dat is alles, wij leven alleen met 2% van onze, maximaal 2% van alles wat aan ons gegeven is. Natuurlijk hebben we rust, want wij weten al, hoe ons te gedragen in de maatschappij, et we allemaal, allemaal, allemaal weten we hoe dat allemaal is, maar wij ontzeggen onszelf aan de redding, want de redding kan je niet zien, als je die alle 100% van die kracht, een klein beetje in ieder geval, kan uh, gebruiken. En wij gebruiken alleen maar, alle, die anderen die liggen gewoon onopgevraagd bij ons. En dan vragen we dan ons af, waarom, waar komen die al die problemen vandaan? Waarom kreeg ze dan een vrouw, ze werkt ook in een bedshalom, helpt daar met koffie en thee. En dan zeggen ze, dan een vrouw is van 94 ouder. Alle, alle ziektes van de wereld heeft ze al gehad. Ze zitten dat in het bejaardenhuis. En nu, nu opeens kreeg ze nog een kanker daarbij. Dan die bewoners van het bejaardenhuis, dan zeggen ze dat, hoe kan dat? Hoe, hoe, God behoede. Hoe on, onrechtvaardig is de schepper? Kijk nou hoeveel ziektes zij heeft. En ik geef haar nog een, nog een kanker erbij. En zij is al 94 jaar. Laat haar een beetje met rust. Ja, de... Wat hebben we doen? Wat hebben we Hoeveel? Ze heeft alle. Ze gaat in zichzelf. een Hele medische encyclopedie Hij ze in zichzelf. Alle ziektes. Waarom? Die anderhalf procent wat zij gebruikt van energie die baart ons, telkens ziektes. Ziektes komen door, omdat jij wil niet jouw scheppingskrachten aanboren. En hoe kan je dan, hoe kan je dan, dan allemaal zeggen, jij kijkt, jij kijkt naar anderen, jij kijkt naar mensen, hoe mensen in ellende zitten. Jij gaat meeleven met hun ellende in plaats van, dat jij gaat aan jezelf werken. En je denkt, hoe goed ik ben, of dat. Het is niet goed. Als je medeleven gaat, of voor, voor anderen, of medelijden, et terwijl je zelf aan jezelf niet werkt, dan is het een comedie spelen. Dat is wat de hele wereld doet. Lekker te kijken naar anderen leed, van anderen. En dan voel je, dan word je jezelf lekkerder. Bedrog. Dus geen comedie. Proberen jezelf zelf te werken, niet vluchten. Maar de mensen, die, wat doen ze? Ze gaan aan, aan arme geld geven. Alles wat zij doen, al, al, al, al, is het maar niet, al is het maar niet aan jezelf te werken. Al is het maar om van te vluchten om aan jezelf te werken. Begrijp je wat je Want probeer nou aan jezelf te werken. Je zal zien dat het heel wat anders is. Dat het veel gemakkelijker is om, om al jouw miljoenen armen te geven dan om één, de kleinste, kleinste eigenschap van jou in overeenstemming te brengen met de, de werking van het heelal. Je moet werken aan jezelf. En dan zit ik, wie wil dat wel doen? En dan iedereen die vlucht in, uh, in goede daden, geeft geld voor, voor die, voor Azië, voor weet ik veel, voor allerlei. Dan goed. Denk dat je goed dat doet. Moet je ook dat doen. Maar moet je niet daardoor denken dat je ja, daarmee, dat daarmee ben je, ben je dan, zeg je dat, klaar. Daarmee. Weet je doen ook je denken dat daardoor dat jij dichter bij de schepper komt. Absoluut niet. Nou, hou dat erg goed. Dit is een comedie die 2000 jaar al gespeeld werd, vanaf toen tot nu toe. En bij dat is het veel meer, nog, nog langer. Maar bedoel, je komt niet dichterbij. Met al je goede daden, je, komt je niet dichterbij als je jezelf, die al jouw scheppingskrachten niet tracht elke dag aan te spreken. Kan je je voorstellen? In elke situatie. Ik heb iemand. Was een, iemand heb ik gezegd. Uh, hier. Heb ik gezegd. Hij vroeg mij iemand. Vroeg mij, Geef me een, een treffende iets. Iemand, een advies. Iemand. Mijn neef was hier. In dit, toen. Toen hadden we hier een gezamenlijke. een soort feest Van de hele familie kwam hier. Uh, begin dit jaar. In maart voor een belangrijke feest, een vreugdefeest. En allemaal kwamen ze hier. Ik kwam ook uit Rusland, een van mijn van mijn familie. Ja, goede zaken man, goede mensen. Hij vroeg me, wat raad je mij nog? Ik zei, daar heb ik hem gezegd iets van, zoiets, so alles wat je doet, zelfs de kleinste kleinigheid wat je doet, je moet doen met absoluut volle kracht want jij denkt zo, nou, wat moet ik dan, oké, okay, in mijn werk moet ik wel kracht gebruiken, maar in andere dingen hoef ik dat niet te doen. Dan kan ik een half, half klein beetje kracht gebruiken, dan ook weer kleine kracht. Wat doe je daarmee? Dan ga je ook net zo jezelf doen, uh, voordoen als dat batterijtje dat, jij, dat, dat in jou werkt. Dan gaat ze allemaal, hoe zeg je dat, in capaciteit gaat ze dan minder, minder doen, totdat het leven in jou wordt uitgeblazen. En dan denk je, hoe komt het dat er een mens 30 jaar oud is en heeft geen krachten meer? Hij spreekt zijn eigen krachten niet aan. Begrijpt Hoe komen alle kanker, kanker vandaan? Door de mens zelf. Omdat de mens zijn krachten, scheppende krachten niet aanspreekt, krijgt hij al kanker. Kanker betekent dat jouw cellen beginnen voor zichzelf leven. Hoe komt het? Omdat geen gogma komt. Alleen licht, Gogma heeft de kracht om alle, alle gezwellen, zowel geestelijke, als alle andere, want de andere is een gevolg van, van het geestelijke of tekort van het geestelijke, om alles te vernietigen. Wat staat geschreven over Mozes. Voor zijn dood. En Mozes ging dood. Hij was 120 jaar oud. En de schepper heeft hem laten begraven. Dus niemand weet waar hij begraven wordt. Anders gaan ze allemaal pilgheim, tochten maken. Gaan ze in Moses geloven. In plaats van de schepper. Maar staat geschreven ook dat zijn ogen werd niet vertroepeld. Zijn oog was net als twintig jaar oud was. En zo kregen we als wij, als wij doorgaan met zo in al onze krachten, we gaan onze krachten, we nu nog anderhalf procent in ons aange, aange, aan, uh, zeg maar, aanspreekbaar is. We gaan ook andere, alle anderen in ons uh, opwakkeren. En opwakkeren en op tot leven laten komen. Want alle die 9, 9, 98 is nu latent. Dood. Echt dood. En als we die aanspreken en omhoog trekken naar het licht. Dan worden doordrongen door, wat, wat hij zegt ook, de hoge, de grote licht. Met haar Gochma, met een klein beetje, met een schijnsel van Gogma. Waarom moet een schijnsel zijn van Gogma? Want het laag is. Hoger bijvoorbeeld in gogma, Arigantin, hoger. Hij heeft helemaal gogma nodig, vol Gochma nodig. Vergeet je? En hoe lager kom je, hoe minder Gochma nodig. Alleen Malgoed heeft Gochma nodig. Maar ook de arrogantie niemand, niemand van al het, hele op, het hele operationeel systeem heeft Gochma nodig. Ze hebben dat genoeg van, ze hebben er enorm veel van, maar ze hoeven dat niet voor zichzelf dat te hebben. Onthoud het, alle negen alle krachten in het helaal dienen de mens. En de mens dient de schepper. Onthoud het. Niet dat wij moeten ons uh, weten wat allemaal horoscoop ons zegt. Dan zeggen wij, dan laten wij zien dat, dat de hemellichamen zijn belangrijker dan wij. Het is niet zo geschapen. Zij dienen ons. Vergeet je Moet je dat zo weten. Niet niets dienen. Niets. Mens is de hoogste, het hoogste, de enige schepsel, het enige schepsel dat... Uh, absolute volmaaktheid kan bereiken en kan dezelfde krachten hebben als de schepper zelf. Het is niet zo denken dat wij moeten niet, moeten we, aan de ene kant moet je natuurlijk ten aanzien van de schepper uiterste bescheidenheid, ware bescheidenheid aan de dag brengen. Aan de andere kant, aan de andere kant hij zelf wil dat wij op hem net als hem worden. Dat wij als God worden. No, Wat is Wat betekent dat? Dat wij dezelfde eigenschappen gaan hebben als zij, Iets anders. Okay. Okay. Dus, we gaan dus de, nog de laatste regel, het einde de laatste dag. Dus, harad gogma, van het schijnsel schens, van gogma, Mi gimmel gimel mi dood", Van uh, jud van de dertien eigenschappen. Wat die ook wij op het bord hebben getekend. Jezba jenika lechitsonim. Ik even dat afmaken, wat het hier allemaal staat. Um, dat, dat we hebben gezegd, zodra die Nukwa uh, nog geen uh, licht van Godloed krijgt, dus alle ...licht van volmaaktheid kreeg ...in zichzelf, dus in staat is... ...om die te, dat te ervaren... Uh, ...Jeshba... ...is de laatste... In ...de laatste regel... ...de laatste twee woorden... ...Jeshba, er is in haar... yenika yenika betekent... ...aanzuigen... ...net zoals uh, in het Hebreus betekent... is ook wat, wat een zuigeling doet... ...hij zuigt zijn moeder... ...de borst van zijn moeder... Maar als een zegt, gynicale dan is er aanzuigen in haar van, van de buitenkracht. Kun je je voorstellen? Dus aanzuigen van buitenkracht in haar, zolang zij nog niet tot volmaaktheid is gekomen. Hij geeft ons hier alleen maar het eerst een beetje aan, in welke toestanden kan maalgoed verkeer. Later zullen we stap voor stap komen tot het mechanisme, hoe komt en hoe Nukwa tot zo'n volmaakting. En dat gaan we ook in de omstand allemaal uh, uh, uh, verwijzen. Elke toestand kunnen we ook zo doen, waarbij de dertien eigenschappen van barmhartigheid ons gaan omringen. En dat stap voor stap moet je dat dan leren. En langzamerhand wordt het van jou. Ja. En langzamerhand wordt het zo dat wat je ook doet op je werk, uh, of je zelfs um, you know, een slechte berichten ontvangt, of een, een iets iets wat uh, als het ware als negatief, negatieve ervaringen en allerlei andere dingen, dat jij het niet meer zal zien als negatief. Jij zult dit zelf in alles de vol volmaaktheid zien. Naarmate jij jezelf corrigeert. Alle ellende zit in jou. Allende betekent niets. Wat is ellende? Hoe kunnen we nu zeggen wat dat ellende is? Ongecorrigeerd. Ongecorrigeerd zijn. En het gevoel. ...en het gevoel hebben dat jij een ellende heeft... ...of in ellende verkeert... ...of het andere ziek, andere probleem... ...anderen maken jouw leven zuur... ...betekent dat jij op dat moment... ...aanzuiging heeft... ...van die onreine kracht. Nou, wat moet je dan doen op dat moment? Moet je blijven dan projecteren jouw, jouw ellende op een andere... ...en zeggen, nou, zij hebben dat, zij zijn schuldig... Die zijn schuldig. De Duitsers die waren schuldig. Of die Duitsers schuldig. Allemaal iemand, altijd op iemands zijn scho schoenen schuiven. Probleem. Moet je weten. En als je dat vreest. doen. Of in ieder geval. Houding. Dat jij leert volwassen worden. Volwassen betekent geestelijk volwassen. Dat jij ten alle tijden. alle tijden. Dat je weet dat het jouw probleem is. Jij raakt geïrriteerd. Dan op dat moment zit er iets aan jou. Dan ben je te ver gegaan in jouw... In, in iets. Dan moet je dat op dat moment... Denken aan iets anders. Naar binnen, naar binnen jezelf contact proberen te trekken. Dan ben je zo klaar. Dan denk je nou, welke ellende was daar nog? Drie minuten geleden. Waar moest ik dan mee dan... Buiten mijzelf laten komen. Het gevoel dat je buiten je eigen krachten komt. Dat komt omdat een stukje van jou wordt aangezogen door andere krachten. Door jouw on onvolmaakte toestand. En dat geeft het gevoel of anderen jou aanvallen. Begrijp je wat ik bedoel? Als jij dan steeds probeert dat jij alle krachten in jezelf houdt. Vol, jou, vol van jouw eigen ...scheppende krachten ziet. Jij, niet maatschappij... ...niet ik wil voor maatschappij iets doen... ...alles leugen. Alles, moet je weten... ...alles absolute leugen. Ik wil het voor maatschappij... ...kijk naar al die politici. Allerlei, niet dat ze leugen, liegen, absoluut niet. Maar zij verbinden... Hun, hun, ...hun aspiraties... ...met de maatschappij. Oh, wat is het verkeerd? Niets van is verkeerd. Niets is verkeerd ervan... Maar, maar dat moet je nog overdoen. En wij willen niet overdoen. We willen zoveel mogelijk afmaken ons karwei hier. En dan moet je werken aan jezelf. Weten dat niet de maatschappij, niet dat, niet in de geschiedenis iets verkeerd was geweest of is of zal zijn. En daar moet je kracht voor hebben. Je moet je vragen om kracht. Om dat aan te doen. Want alle problemen zitten absoluut alleen in jou. En niet daar ergens daar in kibbutz, problemen daar. Allemaal veroorzaken ze zichzelf problemen voor zichzelf. Moet je niet denken, natuurlijk zie je daar ellende, daar mensen daar zitten, allerlei uh, gebruiken, allerlei dingen, want ellende uh, waren ze, met allerlei. wat er ook geweest was. Je moet zichzelf werken aan zichzelf. Als deze nog niet in staat werken te werken aan zichzelf, daarom ervaren ze die ellende in zichzelf. Als je gaat werken aan jezelf, zal je absoluut verlost worden in dit leven van alle problemen. Problemen zitten in het aanzuigen van klipot, van kracht. Het doet absoluut niet toe wat er gebeurt buiten. Het zit allemaal in jou. Hier zit enorm geheim. Maar dan moet je luisteren. Dan moet je werken aan jezelf. Dan gaat het weer goed. Dan gaat het allemaal absoluut. ga je enorme vooruitgang boeken. Wat wij gaan bijvoorbeeld tussen nu en drie maanden doen. Als je werkt aan jezelf. Dat, mensen kunnen dat niet in 200 jaar vooruit gaan. Wat wij kunnen doen in drie maanden. Maar aan jezelf werken. Alleen aan jezelf. Niet denken aan dit, wel, alle andere, doe wat je, wat je andere dingen moet doen. Je moet brood verdienen, je brood, jouw kost verdienen, dat. Andere bedrijfsmaatschappijen kiepen verplichtingen. Doe dat, doe dat ook. Maar ook daar moet je zien ook dat jij niet um, buiten jezelf komt. Alles binnen jouw eigen kracht moet je doen. En dan worden dan zal ik het gevoel krijgen, net zoals wat hij zegt. Zolang de maalgoed uh, tekort heeft van die, van die dertien eigenschappen. Dat heeft dan geen volle licht in zichzelf. Dan voel je jezelf dat bedrogen, of ik zeg dat, uh, door, door iemand aangevallen of angsten of dat angst, soort dingen. Dat komt alleen door... door, door, door, door door, door dat soort dingen. En wanneer gaat het over? Alles hangt van ons af. Wij zijn in staat, afhankelijk van onze inspanningen, van onze, van onze wensen. Wij zijn in staat om zo te gaan, dat binnen ons leven. Binnen ons leven. Misschien zelfs over drie, vier, vijf maanden. Iedereen van ons. Om een volmachte relatie te hebben met de schepper. Wat betekent volmachte relatie Schepper? Natuurlijk zijn alle steeds nieuwere en nieuwere, hogere traptreden, geestelijke traptreden. Maar als je maar op jouw kleinste traptreden volmaaktheid bereikt, dan zal je ervaren on of de laagste traptreden. Maar als je die tien of, we zeggen, de dertien eigenschappen ervaart, van op, op, de laag, op het laagste, de laagste traptreden, zal je ook een volmaaktheid zijn. Begrijp je? Je hoeft niet uh, alles te hebben, maar dan ga je verder. Als het jou gegeven wordt, verder dan. Dan, als je dan die volmaaktheid ervaart, dan heb je wel een bepaalde fase, een bepaalde, bepaalde weet, weet of ervaring wat volmachtheid is. Wat gaat er dan gebeuren? Nirwana? Nee. Dan word ik weer voorgeschoteld voor jou, weer een nieuw stukje. Een nieuwe stukje ego, als het ware. Wat je moet verder krachten opbrengen om ook verder daar ook correcties te doen. Want dan kom je op een hogere trap treden. Daar zit je ook weer. Wat krijg je dan? Heb je alleen maar misschien één sfera die al gecorrigeerd is? En negen weer zitten weer onder de. onder de. Eh, onder. daaronder. Net zoals in Bria. en. en eh, net zoals de eh, Noequa van het en Bria. Dan kom telkens moet je zo weten, komen naar de volgende traptijd, dan precies hetzelfde, net zoals met bij Noekwa, bij de, bij, de, bij de schepping van de wereld. Dan krijg je ook, eentje zit boven, zeg maar, eentje heeft licht, zelfs eenhonderdste. Een Altijd begin je met ongeveer eenhonderdste, want ook de, de, de Noekwa boven, de heeft ook in zichzelf tien. Ketter de ketter, Khoma de ketter, en dan kreeg, heb je dan alleen maar maalgoed eh, de ketter, bijvoorbeeld. De, de kleins, eigenlijk, eigenlijk omgekeerd, ketter de ketter, alleen de ketter, de ketter, een klein hoekje heb je dan gevoel om vereenstelling met de hogere traptreden. En dan moet je weer opbouwen, dat er ook weer alle, tien, alle negen van onder, onder alle negen, zeg je dat, alle negen ossen, die moet je als het ware weer omhoog te trekken, dat die dan in de zee als er een grote zee wordt van alle, dan, word dan, dan krijg je dan volmaakte licht van die traptreden waar je aan werkt. En zo gaat het verder en verder. Hogere vormen van volmaaktheid. En wanneer moet je stoppen. Nou, dat moet je niet vragen wanneer. In onze wereld moet je dan zeggen dat nou wanneer, wanneer is het einde. ...jij zal wel van binnen krijgen het gevoel wanneer jij klaar bent. Maar moet je niet denken dat jij als je klaar bent, dan zo, zo okay, nu ga ik echt, echt genieten en alleen niets anders doen. Want de grootste, de, der aarde, wanneer ze klaar al waren, vroegen ze weer om werk. Vonden ze ellendig, want zij moesten nog verder, ze hoefden niet meer doen, hier op aarde niets meer doen. Nou, ze vroegen dan weer, geef me nog meer werk. Dan moet je dan niet vragen wat je moet verder, wat gaat gebeuren. Want dan gaan we niet meer uitleggen wat verder gaat gebeuren, want dan eigenlijk hebben we dan tijd à tijd relatie wat niemand, waar niemand iets van kan zeggen. Nu doen we alleen, we gaan leren allerlei procedees, allerlei eigenschappen van het operationeel systeem, hoe we dat doen. Maar jouw relatie, bouw je zelf. Ik zeg jou niet, volg mij, volg, volg mij. Iedereen heeft zijn eigen. Zie je dat? Hoe wij dat doen? Uniek in de wereld. Waarom? Wij proberen volgen zorgen En niet natuurlijke neigingen van een of andere leider, Rabi of iemand anders. Die natuurlijke neigingen van hem. Natuurlijke, natuurlijke neigingen En dan krijg je ook natuurlijk zijn eigen... Natuurlijke afwijkingen krijg je ook daarbij. Weet dat? Maar wij doen dat niet. Want ik laat je niet zien mijn, mijn werk. En als ik laat je mijn werk zien, als dus jullie zouden zien mijn werk wat ik, waar ik aan nog moet, moet werken. En wat ik ervaar. Dan zou je zeggen, nou moet ik van die leraar nog iets lezen. Leren. Ja? Hij is nog een hogere ellende dan ik. Verkeerd. Ik meen het ook. Dus ik geef aan jullie alleen datgene, alleen wat deed, deeltje van zoger. Van wat ik heb, ja, van zorgen, van, het, van wat ons allemaal een, een gereedschap kan geven. Waarbij je gaat het voelen, ervaren van dat gedeelte, wat bij mij dat ervaart. Maar niet de andere, niet die, die, die, die, die, die, die ellendige kant. Dat geef ik alles aan, alleen aan de schepper. Dan moet je alleen aan de Schepper laten, niet aan niemand. Dus ook, maar probeer het steeds, steeds, je Het ook praten met iemand anders over jezelf. Moet je dat uitpraten? Laten we het uitpraten. Waarover gaan we praten? Over feiten nou, uit onze wereld. Als je iemand op zijn op zijn uh, dikke, zeg dat grote teen heeft getrapt, dan moet je het natuurlijk uitpraten. Maar over jou. Over jouw geestelijk werk moet je absoluut niemand laten, niemand, niemand, niemand laten met iemand over, over iets hebben, over iemand hebben, over iets hebben. Zelfs aan je, niet aan je vrouw, aan je, aan je man. Mijn vrouw weet waarover, waar, waar, ik, waar het, het mee omgaat, waar het met mij omgaat. Moet ik het haar ver, vertellen waar het met mij omgaat? Je moet tijd tot proberen dat aan de schepper te vertellen. Op jouw niveau natuurlijk, je doet het, jouw niveau is absoluut goed voor jou. Dan moet je werken aan jouw eigen niveau. Maar niet aan niemand anders vertellen. Dat. Je hebt dat absoluut niet aan niemand vertellen. Dan niemand moet je dat vertellen. Het is absoluut een andere, andere manier van wat in onze wereld. In onze wereld moet je doen, want in onze wereld wil jou verlekken. En, jij moet, en wij, wij willen ons niet verlekkeren. we willen vooruit gaan zelfs als ik mij pijn zal doen om vooruit te gaan, dan moet ik het accepteren, graag accepteren nog. Iedereen begrijpt het? Als ik voor, voor, voor mijn vooruitgang het gevoel van pijn moet ervaren, dan betekent dat ik dat ik door iets moet doorheen komen, door bepaalde lagen van mijn, van mijn innerlijk, wat ik wat, ik, uh, wat voordien dood waren, of latent waren, of ik verkeerd heb gedaan. En nu moet ik dan door, doorheen komen. Alles, je moet zo weten. Alles wat jij had gezondigd, en nu ga je jezelf corrigeren, dan moet je door die zonde heen lopen. Kan je dan dat We zijn weg. Dus alles wat jij gezondigd had. Ja? Jij hebt vertroebeld jouw innerlijk. En nu ga je jezelf goed leven. Hè? je gaat op dezelfde kanaal moet je weer doorlopen maar toen heb je dat verdoezeld heb je dat, hoe hebben dat vervuild toen je dat, toen jij op, op een algemeen bent, nu moet je door die vervuiling heen lopen ja, of niet dat is zoals een pijp, is dan, dan moet je weer schoonmaken moet je weer doorschoonblazen. precies hetzelfde moet je nu terug gaan moet je alles, dus hoe kan je dan dat doen zonder pijn vertel mij dat je ja, hebt wel eens iets, of je hebt of überhaupt iets wat voor verstopping bij jou, waar je nooit had geweten. En door die verstopping moet je heen gaan. Je hebt nooit iets ervaren in jezelf, ja of niet? Iets wat jij tot nu toe had gezegd, tot, tot hier en niet verder. Hoe oh, fuck, we hebben ze dat? Tot hier en niet verder. Ja, tot hier en niet verder, ik ga niet verder. Waarom niet? Ook in mensen in onze wereld, tot hier en niet verder, ik ga niet verder. Waarom? Tot 2% is mijn cultuur, mijn cultuur, mijn tradities, mijn kracht niet verder. En in de geestelijke moet je dan alle krachten aansporen op jouw gebied. En als je dat eerlijk doet, dan zul je zien dat jij komt tegen natuurlijk al die plaatsen, natuurlijke plaatsen die waar je wel gaat gezondigd of die. Dan moet je doorheen komen. En dat geeft het gevoel dat jij alsof je pijn hebt. moet je doorheen komen. Het is niet de ware pijn, het is niet de echte pijn. Het is niet ziekte. Het is niet fysieke pijn. Je hoeft niet naar de dokter te gaan. Op dat moment als je dan werkt aan jezelf en je niet naar een psychiater gaat en niet naar een, je, je buren gaat, of naar de buurvrouw gaat, de buurenbeurzen, voor het vertellen daar, of, of je het hartje opluchten zo, maar je herwerkt aan jezelf. En je gaat naar een hoge dokter, doch, eh, dokter, alleen dan de enige dokter ga je daar naar hem toe, hem vragen dat. Kijk, het komt er naar iets waar ik allendig voel me. En ik weet niet of ik dan kracht krijg, kracht kracht om het te zuiveren. Dan moet je weten dat, het, dat het je absoluut geholpen wordt als je eerlijk dat doet. Als je komedie speelt, ja, dan ook vandaag gingen ze dan naar uh, ergens naartoe. de hele dag, da, da, da, dat. Psychologisch wel. Maar of iemand dan echt daadwerkelijk vooruit zal gaan door deze dag, hangt alleen van jouw absolute innerlijke. Vertrouw en overgaaf. Okay. Onthoud dat, steeds herhalen we dat, maar het is geen herhaling, het is altijd op een nieuwe niveau. Op een nieuwe niveau, weer opnieuw. En daarom is het Het gaat ons niet om, om meer leren, om meer te weten. Het gaat ons om effect dat het helpt. En daarom herhalen we wat nodig is. Een herhaling wat niet van mij komt, maar van boven. En jullie weten, ik spreek met jullie geen woord. Uit mijzelf, uit mijn eigen wil. Oké? Okay? Dus ik zeg alleen alleen wat, je moet, wat ons moet helpen. Nou, dan zijn we klaar voor vanavond.